9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. In Noorwegen zijn vandaag de eerste begrafenissen van de slachtoffers van de aanslagen van vorige week. De vlaggen op overheidsgebouwen hangen half stok als teken van nationale rouw. De zoektocht naar slachtoffers op het eiland Utøya is gestaakt. Bij de aanslagen kwamen 76 mensen om, 68 mensen op Utøya en 18 Oslo.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 Dan het weer nog vanuit het noorden toenemende bewolking... maar het blijft droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolkt en wat regen en 17 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie Files na ongelukken op de A4... vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid 2 kilometer. De linker rijstrook is daar afgesloten. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem... tussen Grijzoord en Arnhem-Noord 5 kilometer...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vier minuten over negen. De P van de A zou het allemaal anders willen doen. Ze willen strenger zijn allo tegen allochtonen en minder thee drinken. Dat schrijft de Telegraaf na het zien van een interne notitie bij de P van de A. gaan we het uh, later in deze uitzending nog even over hebben. Eerst naar de Oekraïne. Want in een mijn in dat land is vannacht een zware explosie geweest. Daarbij zijn tenminste 16 mensen om het leven gekomen... en 10 mensen worden nog vermist. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Uh, Geert, weet je al wat daar mis is gegaan? Uh, nou nee, over de details daar is nog niks over bekend. Er is een, een regeringscommissie onderweg uh, naar uh, die plaats in het oosten van Oekraïne. En uh, dat onderzoek zal dagen en wellicht weken gaan vergen. Maar uh, ja, de, de, de, de omstandigheden uh, doen nogal traditioneel aan, als we het zo mogen zeggen. Er is een explosie geweest op iets meer dan 900 meter diepte. Um, en we weten dat dit een, een, een hele uh, gevaarlijke mijn is. Een mijn die, die, die bekend staat als een risicovolle mijn de afgelopen jaren, zijn er vaak ongelukken geweest. In 1992 63 doden bij een soortgelijke explosie. 2006 8 doden en een paar jaar later in 2008 is er vijf dagen lang een grote brand gevoed in die mijn, ook na een explosie. En toen zijn, wonderwel, alle 270 of daaromtrent mensen zijn gered. Maar het is een mijn die bekend staat om het, om, om, om het feit dat, dat er ja, nogal veel methaangas vrijkomt, makkelijk vrijkomt. En dat zorgt natuurlijk voor, ja, ja, letterlijk een explosieve situatie. Ja, en als er nu al zeker 17 of 16 doden zijn gevallen, wat zegt dat over de 10 mensen die nog worden vermist? Ja, in, in dit soort situaties uh, ja, is de kans natuurlijk nooit heel groot dat die mensen nog in leven zijn. Uh, het aantal gevallen uh, in het verleden waarbij mensen toch nog na verloop van tijd naar boven uh, werden gebracht is niet zo heel groot. Uh, er zijn nu negen mensen volgens de laatste cijfers vermist. Uh, dus er gaat natuurlijk naar worden gezocht. Maar ja, echt uh, veel hoop is er niet. Um, een, een probleem eigenlijk van dit soort mijnen is dat... Uh, ja, dat zullen we de komende dagen ook alweer gaan horen. Dat er vaak ja, de, de, de, niet, men zich niet houdt aan de, de veiligheidsvoorschriften. En er zijn bepaalde maximale toelaatbare concentraties van het methaangas... of van, van mijn stof in die gangen. En als, als die concentraties worden overschreden, dan moet die mijn peden worden verlaten. Dan mag er niet worden doorgewerkt, maar in heel veel gevallen, heel veel situaties, wordt het toch doorgewerkt. En dat leidt dan in Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook in, in, in Rusland. In de mijngebieden in Siberië leidt dan tot dit soort ongelukken. Ja, zijn er wel voldoende maatregelen genomen? Kan men er wel makkelijk uit? Of is dat ook een hele lastige zaak in die mijnen? Nou, kijk, die, die mijnen zijn doorgaans heel groot. Ik weet niet precies de details van, van deze mijn, maar uh, vaak strekken die gangen zich uh, over kilometers uit. Hè. Dus de, de ingang is dan bijvoorbeeld zeg maar in, in de stad zelf. Maar uh, ja, de, dit ongeluk kan hebben plaatsgevonden ergens twee kilometer buiten de stad bij wijze van spreken. Er zijn natuurlijk wel verschillende uh, theoretische ontsnappingsmogelijkheden, maar ik weet niet precies waar, deze, waar dit ongeluk zich nu heeft voorgedaan. En of dat, uh, of dat reëel is om die mensen op een andere manier eruit te laten komen. Groot-Koerkamp over de mijnexplosie in Oekraïne. Hoe zou het gaan op de beurzen? Zijn inmiddels zo'n zeven minuten geopend. U heeft het nieuws waarschijnlijk wel meegekregen. Het is niet gelukt, opnieuw niet gelukt... Eh, om overeenstemming te bereiken in Amerika... over het verhogen van het schuldenplafond. Een eh, plan daarvoor van de Republikeinen... die is niet eens in stemming gebracht... omdat de Republikeinen het onderling niet eens worden. Nou, in Europa dreigt Spanje uh, een verdere verlaging aan zijn broek te krijgen van de kredietbeoordeler Moody's. We gaan naar Bart Kamphuis bij de beurscomputer op de economieredactie. Bart, hoe staat het ervoor? Nou, laten we eens even in eigen land beginnen. De AEX is ge zojuist geopend op 326 punten. Uh, staat daarmee uh, in het verlies van 1,25 procent. In Londen gaat het 1 procent naar beneden. Parijs 1,6 procent op dit moment. En Frankfurt, daar heb ik nog even geen notering, notering van. En uh, ja, zo wordt in Europa de negatieve trend... die uh, vannacht uh, zich al voordat in Azië voortgezet. Ja, en dan was er dat noordpakket aangenomen voor Griekenland... natuurlijk om de onrust weg te nemen vooral besmetting te voorkomen. En nu ligt Spanje toch weer onder vuur? Ja, uh, de, inderdaad. Spanje heeft nu van Moody's, een van die kredietbeoordelaars... de aa Plus notering, is daarmee een uh, middenmotor in Europa. Maar datzelfde Moody's heeft Spanje nu op een lijst gezet... van landen waarvan men uh, de kredietwaardigheid uh, opnieuw wil gaan bekijken. Nou, en dat geeft dan weer extra, uh, uh, uh, ge extra zorgen over... is die schuldencrisis in Europa nu eigenlijk wel opgelost... Uh, na die eurotop van vorige week. Want uh, wat gisteren ook nog een keer Gebeurde, is dat uh, Italië tienjaars obligaties, staatsleningen, heeft uitgezet tegen de, de hoogste yield in uh, elf jaar en yield is zoals je weet is het renteverschil tussen jouw obligatie en de rotsvaste Duitse obligaties. Mm -hmm. Dus dat gaat uh, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Hmm. En, en wat speelt nou een grotere rol? Het uitblijven van uh, een oplossing voor dat schuldenplafond in Amerika... of uh, ja, opnieuw weer problemen in Europa? Kan je dat inschatten of is nou, het van beide een beetje? Ik, ik denk dat het van beide een beetje is. Over Amerika kun je toch wel zeggen dat uh, beleggers en analisten het erop houden... dat die overeenstemming over het verhogen van het schuldenplafond... dat dat er uiteindelijk toch wel van zal komen uh, op het laatste moment... vlak voor de deadline... Maar het is een beetje dubbel. Aan de andere kant uh, uh, reageert men toch wel op het uitblijven van die overeenstemming. Uh, het is eigenlijk een soort, uh, zo las ik bij, uh, op een van de analyses zojuist, het is eigenlijk een soort emotionele reactie van mensen die uh, over het algemeen toch heel rationeel proberen te denken en te handelen. Mm. En uh, ja, toch eigenlijk wel bijzonder. Uh, ik denk dat we het daar maar eventjes uh, op moeten houden. Oké, okay, nou, uh, je houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel, Bart Kamphuis. Tien over 9, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bert Koenders, oud-minister voor ontwikkelingssamenwerking... heeft een nieuwe baan. Hij wordt ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties in Ivoorkust. Land waar nog niet zo lang geleden een bloedige machtsstrijd werd uitgevochten... tussen oud-president Laurent Gbagbo en dienstrivaal Alessane Wattara. De nieuwe baan komt voor Koenders niet helemaal als een verrassing. Uh, nou, ik was er wel voor in de race. Uh, in, in de zin dat we wisten dat de huidige ondersecretaris-generaal van de VN weg zou gaan. En dat mij al eerder was gevraagd of ik een van de grotere vredesoperaties wilde leiden. En Ivorcus was daar eentje van. En dat is nu uh, eigenlijk besloten omdat de huidige vertegenwoordiger uh, per volgende maand uh, weggaat. Um, Even naar de situatie uh, ja. in uh, Ivoorkust. Want wat we weten is dat uh, Bakbo destijds gearresteerd is. Ja. Uh, we zien uh, de beelden nog helder uh, hebben we nog helder op ons netvlies staan. Bakbo ja. in hemd. Um, uh, hij zit op dit moment in huisarrest. Hoe is de situatie in Ivoorkust? Nou, de situatie is natuurlijk ietsje beter dan die uh, verschrikkelijke conflicten... die we allemaal voor de televisie hebben gezien... toen Bakbo eigenlijk met behulp van de troepen van de VN verwijderd is... omdat hij niet accepteerde dat hij de verkiezingen had verloren... Maar nu is het enorme opgave voor de Verenigde Naties om te helpen de situatie en de bescherming van de bevolking te helpen verzekeren. Dat is niet eenvoudig, dus daarom zijn er ook een kleine 10.000 troepen daar en ook politiemensen. Om te zorgen dat al die milities die eigenlijk een beetje ondergrond zijn gegaan, uh, dat die niet de kans hebben om opnieuw uh, ja, problemen te veroorzaken. Dus het is wat ze noemen een geïntegreerde vredesmissie. De militair is, we zijn erbij politie, maar ook ontwikkelingswerkers. Het gaat ook over het herstel natuurlijk van de economie. Maar ook echt heel erg over de bescherming van bevolking en de opzet van, van justitie en van nieuwe parlementaire verkiezingen die er moeten houden gehouden moeten worden. Die zijn er niet gehouden sinds 2000. Dus het is een, echt een geïntegreerd verhaal om West-Afrika te helpen stabiliseren, dat kan ook. Er zijn VN-vredesoperaties in de buurt ook geweest, hier Sierra Leone en Liberia, die waren vrij succesvol, maar het wordt een enorme klus. Kunt u daar nu al iets over zeggen, over die VN-troepen daar? Want wij begrijpen dat die ondergrondse milities toch nog steeds moorden, daar vallen toch nog slachtoffers iedere dag. En dat het ontbreekt eigenlijk aan gezag en eigen leger, is er een voldoende mandaat voor die VN-ers dan? Nou, er is een, uh, de Veiligheidsraad is daar net over bijeen geweest en die heeft dus ook in die zin gesproken over de nieuwe vertegenwoordiger daar. De bedoeling is inderdaad dat er nu uh, ja, uh, 2400 uh, extra troepen die al eerder zijn toegezegd, dat die er ook blijven om te zorgen dat die situatie gestabiliseerd wordt samen met het nieuwe Ivoriaanse leger. En dat is dus een enorme opgave om te zorgen dat dat een leger is dat uh, niet zelf een deel van het probleem wordt, maar een deel van de oplossing. Nou, het, zal een, het zal een lastig verhaal ik worden. Ik kan net omdat zeggen meneer Koen, dus dat wordt een hele klus voor u. Ja, maar ik, ik ben enorm gemotiveerd om het te doen. Uh, ik denk dat we in die voorkust wel een land hebben waar er geschiedenis is van economische ontwikkeling en ook van positieve, uh, ja, positieve economische krachten. Dat kan ook nu weer, maar dan zal de VN wel echt uh, ja, heel erg zijn best moeten doen samen met de nieuwe regering van premier Watarai. Bert Koenders heeft in zijn nieuwe baan als ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties in Ivoorkust. 13 minuten over 9. We gaan nog één keer terug naar Johnny Hoes. Hij had een neus voor talent, was schrijver van levenslieden en scoorde er zelf ook mee. Het liedje Och was ik maar, bij moeder thuis gebleven. Het, een van de meest verkochte platen aller tijden. Een zaterdag overleed hij in Weert. Vandaag wordt Johnny Hoes gecremeerd in zijn eigen Telstar Studios in Weert. Konden mensen gisteren afscheid van hem nemen? Uh, er was familie, er waren vrienden en artiesten en fans.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 Kijk, dat heeft hij ons al altijd voorgehouden. Denk eraan aan, Adrian, mocht er met je vader wat gebeuren. En John, jullie hebben dan wel wat te vieren, maar het is fantastisch om uh, 94 te worden. En dat is weinig mensen gegeven. Wie is de Wiese de Hoefink staat op het punt om het register te tekenen. Wat betekent de Johnny Hughes voor u?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 Ik ben opgegroeid met dat levenslied en ik hield er zoveel van. En dat verbaasde hem zo en dat, dat had gelijk zo'n band. En dat zei Marianne Weber over Johnny Hoes. Vandaag wordt hij dus gecremeerd. Daisy Boutersen is boos over een boek, dat hoort u zo barmen. Boerboom over. De president eist namelijk het ontslag van een topambtenaar. Die is verantwoordelijk voor een foto in dat boek. Nu de verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met files na ongelukken op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Arnhem-Noord 5 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over negen. Voor ADO lijkt het Europese avontuur erop te zitten. De Haagse club verloor vrij kansloos op Cyprus met 3-0 van Omonia Nicosia. Ja, die viel weinig op af te dingen. Trainer Maurice Stijn zoekt een verklaring. Nou ja, de verklaring is dat we, dat we te gemakkelijk de doelpunten weggeven.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 En dat zei Maurice Stijn van Adel. Dat wordt dus een hele lastige wedstrijd uh, volgende week. Um, AZ speelde gisteravond ook trouwens. Boekte een moeizame zegen, maar wel een zegen op FK Jablonec uit Tsjechië. In maar werd het 2-0. bij de doelpunten vielen in het laatste half uur. Volgende week, ik zei het al, zijn de returns. Tien voor half tien. Twee jaar na het bloedbad op de Amerikaanse militaire basis Fort Hood... waarbij een legerpsychiater 13 militairen doodschoot... is een nieuwe aanslag voorkomen... Is de politie bekendgemaakt tijdens een persconferentie? In een motelkamer in de buurt van de basis werd een man aangehouden met wapens en explosieven. We had officers on the location and uh, he was taken down quickly, uh, without incident. Gaat om een 21-jarige moslim. werd zonder problemen ingerekend. Hij heeft inmiddels bekend dat hij inderdaad een aanslag wilde plegen. De man zou wellicht ontslagen worden, omdat hij door gewetensbezwaren niet kon worden uitgezonden naar oorlogsgebieden. That, uh, we had, uh, Als de verdachte vandaag niet was aangehouden, had de politie hier nu waarschijnlijk een heel andere persconferentie moeten geven. Al dus de politie woordvoerde. De politie kwam de verdachte op het spoor door een wapenhandelaar. De aangehouden man kwam in zijn winkel wapens kopen and you listen to how they address themselves and answer questions or ask questions you formulate an opinion and that's all it is it's one man's opinion that based het voelde dus niet goed op basis van wat ik zag van wat hij vroeg en wat hij zei voelde ik me niet comfortabel bij zijn aankopen al dus deze wapenhandelaar en daarom schakelde hij de politie in maar een held vindt hij zichzelf niet I didn't do anything special. Uh I'm just grateful that the Clean police were able to locate this young man and prevent uh a potential catastrophe because we don't know what he what he intended to do. Meer over deze voorkomen aanslag op Fort Hood vind je op onze website nws.nl. .no. In Suriname breidt het schandaal over een omstreden geschiedenisboek zich uit. Het lesmateriaal kwam deze week in opspraak... omdat er passages in staan over de betrokkenheid van president Boutersen... bij de decembermoorden van 1982. En dat ging de president te ver. Net als een foto trouwens, die ook in het boek staat. Hij eist nu het ontslag van de onderwijsdirecteur... die verantwoordelijk is voor het boek. Correspondent Haman Boerboom van de Wereldomroep... vertelt dat het helemaal niet raar is... dat de president van Suriname zich bemoeit... met de inhoud van een geschiedenisboek. Het uh, toont...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 En we hebben u beloofd nog even over uh, P van de A te hebben. We gaan niet terug naar de tijd van het multiculti-thee drinken. Het is een citaat uit een intern stuk van de, P van de A dat vanochtend uitlekte uh, via de Telegraaf. De krant schrijft daarover. We gaan erover praten met politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, wat weet jij inmiddels over dat stuk? Ik heb dat stuk nog niet zelf gelezen. Officieel willen de mensen die ik gesproken heb er ook niks over kwijt. Maar als je dan een beetje doorvraagt... dan zeggen ze dat het... een strategisch plan is, met als doel dat de PvdA... weer een beetje lekker in de markt gezet wordt. En een van die onderdelen daarvan is die multiculturele samenleving. Nou, het is nog geen blauwdruk. Het is niet zo dat dit nou uh, uh, echt het plan is waar de PVDA er weer helemaal bovenop moet komen. De partijtop, de voorzitter Lilian Ploemen en de partijleider Job Cohen, die hebben het wel gezien, maar volgens de mensen die ik heb gesproken hebben ze er nog geen krulletje bij gezet. Er kan nog over gediscussieerd worden. Daar is het dus nog te vroeg voor, maar het komt ook weer niet uit de lucht vallen. Er is al wel heel veel over gepraat intern. Ja, Marcel, je hebt het niet gelezen, dus, je hebt, dus je staat het er letterlijk in, dat multiculti-thee drinken? Dat is wel een citaat waarvan ik heb gehoord ja. dat dat daar inderdaad in staat. Ja, ja dat, is natuurlijk, dat lijkt wel rechtstreeks dan bedoeld voor Job Cohen, want die is toch van het... Uh ja, dat imago heeft hij wel ook. Omdat hij dat natuurlijk heeft gezegd. Dat hij theedrinken belangrijk vindt. En dat imago wordt hem ook heel erg uh, ingevreven... door uh, ja, de, de, de uh, regeringspartijen. En de PVV natuurlijk. En hij hoort ook niet echt bij de hardste van het stel uh, Sociaaldemocraten. Dus uh, als Cohen het hiermee eens is. Dan zal hij toch de komende tijd. Duidelijk moeten maken dat hij geen softie is. Maar het is niet zo dat dit een hele nieuwe toon is hoor, van de Partij van de Arbeid. Dat hij nog nooit zo hard over is gesproken over die multiculturele samenleving en over integratie. Want als we even teruggaan naar 2009, toen was er een enorm gedoe binnen de partij. Wouter Bos die had een snoeiharde notitie geschreven... waarin hij zelf schreef dat je als uh, allochtonen uh, zich niet gedragen... dat je die mag krenken. Nou, dat ging veel te ver, waar uh, onder de toenmalig minister Ella Vogelaar... Erg boos over was. Dus die nota toen in 2009 is aangepast. Maar even goed, de toon werd toen al wel harder. En als je nu bijdrages leest van de PVV, PVDA is, dan um, merk je toch ook wel dat de toon niet <gacht> altijd even soft is. Ja, je noemde het al Tweede. even. De PVV. Ja. Laten we het dan maar ook even over hebben. Over de PVV. Want dit is natuurlijk wel, uh, kan ik mij voorstellen, koren op de molen van Geert Wilders, die uh, toch enigszins onder druk staat op dit moment vanwege de gebeurtenissen in Oslo. Ja, nou hij heeft er ook al over uh, getwitterd. Uh, ik lees hem als vrij cynisch. Het, uh, uh, tweet van uh, Git Wilders. Hij zegt PvdA dubbele punt roer om met betrekking uh, van de harde aanpak van allochtonen. De reden is, zegt hij, het kabinet is zo goed bezig. Dat is overigens ook wat de PvdA Proeft als ze in het land zijn dat het kabinet zo goed bezig is. Nou, vervolgt uh, Geert Wilders. Met zo'n oppositie heb je geen vrienden nodig. Dus dat is enigszins cynisch. Maar hij probeert natuurlijk wel direct te zeggen: hé, hey, kijk eens, wat ik benoem, dat is uh, niet zo gek. De PVDA vindt het ook. Maar ja, dat is natuurlijk niet de uh, uitleg van de PVDA. Want die zeggen: je moet niet het negatieve van Geert Wilders willen vertellen. Maar ons alternatief, natuurlijk moeten die uh, mensen die uh, uh, het niet goed doen, of het naar nou alle of tonen zijn, hard aanpakken, dus ook die Marokkaantjes, maar uh, benoem dat gewoon helder, uh, plak daar goede maatregelen op, maar zeg niet dat een hele bevolkingsgroep het niet goed doet. Dus de PVDA die zal het uh, niet eens zijn met Geert Wilders. Ja, maar toch, de Partij van de Arbeid met het huidige beleid stijgt in de peilingen. Ja, dat is zo, uh, de VVD uh, ook iets, maar het is ook weer zo, uh, nee, de VVD daalt dan weer, ja. de PVV die blijft gelijk staan, maar goed, dat is echt wel heel lastig hoor in zo'n zomerperiode om daar echt conclusies uit te trekken wat voor gevolgen bijvoorbeeld die hele discussie die over Oslo... en over de toon van het debat gevoerd is de afgelopen periode. Wat voor gevolgen die heeft op de gunst van de kiezer. Dat is gewoon echt moeilijk te zeggen. En daar staat overigens het stuk van de PvdA natuurlijk ook wel los van. Van die discussie, want het was al af toen Oslo gebeurde, zou ik maar zeggen. Het is allemaal nog niet in kan en kruik. Het is een discussiestuk. Marcel Bril gaf enige toelichting. Hartelijk dank. Tot zover het Radio 1-journaal van deze ochtend. Um, maandag, dan zit Bert van Sloten hier. Want Marcel en ik gaan eventjes uh, een maandje uitslaten. Ja, uh, even geen wekker om vier uur. Best wel fijn. Wij vonden het heel fijn met u dit seizoen. Uh, wij hopen u met ons ook. Tot um, in september, zou ik zeggen. Gabriel Honderswart. Wat heb jij eigenlijk in jouw uitzending vanochtend. Advocaat Gerard Spong, uh, die ziet in het Noordse bloedbad zijn gelijk. Namelijk uh, de uitspraken van Geert Wilders zijn levensgevaarlijk. En hij had wel degelijk door de rechter ter verantwoording uh, moeten worden geroepen. En vanochtend wordt in Polen een rapport gepubliceerd over de vliegtuigram bij Smolensk. Bij dat ongeluk, uh, je weet het nog wel, kwamen 96 Polen om. Het leven onder wie de toenmalig president Kaczynski. En het weer laat het ernstig afweten deze zomer. En dus wil een kersvers CDA-kamerlid van het KNMI weten... waar het precies met bakken uit de hemel komt. Dit en meer straks in Karel, Goedemorgen in Nederland, na het nieuws van half tien, met Jan van den Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese beurzen zijn opnieuw lager geopend... na het uitblijven van een oplossing voor de Amerikaanse schuldencrisis. In Amsterdam opende de AIX-index 1,2 lager. En ook in Frankfurt, Parijs en Londen... was er een openingsverlies van meer dan een procent... In Noorwegen worden vandaag de eerste slachtoffers begraven... van de aanslagen van een week geleden. In totaal kwamen 76 mensen om het leven. De dader, Anders Breivik, wordt vandaag opnieuw verhoord door de politie. In Jemen zijn bij een confrontatie tussen het leger en gewapende stamleden... zeker 40 mensen gedood. Volgens het ministerie van Defensie vielen de stamleden een militaire basis aan. Zo'n 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Sanaa. In Jemen wordt al zes maanden geprotesteerd tegen president Saleh. En bij een ongeluk in een kolenmijn in Oekraïne zijn 16 mensen omgekomen. 10 mijnwerkers worden nog vermist. In de mijn was een explosie op een diepte van ruim 900 meter. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie: files op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen op Zoom. Bij Bergen op Zoom Zuid, 3 kilometer maand ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, bij Arnhem Noord, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En nog een korte file op de A50 van Os naar Arnhem, bij Knoop het Grijshoord, 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel johan de Zwart. Noorddrama bewijst gevaar, uitspraken Wilders, zegt advocaat Spong. Ware toedracht Poolse Vliegramp Smolensk. Pas op voor journalisten, want misschien werken ze wel voor de AIVD en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is ruim twee minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius heeft de hele week als standplaats de Efteling. Het park dat volgend jaar 60 jaar bestaat. Maar hoe zorgen ze ervoor dat ze ook de komende 60 jaar nog lang en gelukkig leven? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Advocaat Gerard Spong ziet in de moordaanslagen in Noorwegen zijn gelijk bevestigd. Geert Wilders had door de rechter ter verantwoording moeten worden geroepen. Goedemorgen, meneer Spong. Goedemorgen. Wilders heeft direct afstand genomen van Breivik. Zijn politiek heeft helemaal niets met deze waanzinnige te maken, zegt hij. Uh, het vult hem, vervult hem zelfs met walging dat de dader naar de PVV verwijst. Waarom kan je uh, wel dat verband leggen, vindt u? Ja, Wilders die speelt natuurlijk nu de vermoorde onschuld. Maar hoe je het ook ontgekeert, heeft hij uh, bijgedragen op zijn winst aan klimaat. Uh, aan, aan de omstandigheden die geleid hebben tot deze gruwelijke daad van deze Noorse meneer. En wat zijn die omstandigheden dan? Uh, nou, hij heeft uh, toch het klimaat geschapen, de voedingsbodem geschapen, de ideeën aangedragen die vervolgens uh, tot inspiratie hebben gediend van deze meneer. En ja, daar is meneer Wilders toch ten volle verantwoordelijk voor. En ik zou zeggen dat hij het, uh, het Noorse bloed op zijn lippen heeft. Even een citaat van Wilders. Uh, de PVV, nog ik, zijn verantwoordelijk voor een eenzame, verknipte idioot... die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen... op gewelddadige manier misbruikt. Hoe ja. graag sommigen dat ook zouden willen. Wij zijn democraten in hart en nieren. De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en ten nimmer opgeroepen tot geweld... en zal dat ook nooit doen. Wij geloven in de kracht van de stembus en de wijsheid van de kiezer. Niet in bommen en pistolen. Dat is dus niet een afdoende reactie wat u betreft. Nee, dat is nogmaals een erg, uh, ja, wat zal ik zeggen, een erg simpele ontkenning. Um, het is hoe je het uh, nogmaals, meneer Wilders heeft, uh, heeft, heeft taal uitgeslagen, die heeft uh, een verdedigd. Die uh, zijn overgenomen door deze Noorse meneer. We hebben hem zelf horen uh, zeggen of schrijven dat hij geïnspireerd is uh, door Wilders. En ja, als dat zo is. Dan kan je je verantwoordelijkheid niet ontkennen. Uh, uh, en die verantwoordelijkheid houdt in dat de inspiratieve bron. die Wilders is geweest voor deze man. dat die inspiratie. toch uh, bijgedragen heeft aan de ontwikkeling. en de dagen van deze man. Vindt u dat Wilders het te veel doet voorkomen. of die toevallig is geciteerd door Breivik? Uh, uh, nou. De, de, de, de, de, we hoeven ons niet zo te focussen op de vraag of Wilders wel of niet doet voorkomen of wil of zegt. Maar het is een onlogenbaar feit wat Breivik heeft uh, geschreven. En we moeten ons concentreren op, de, op het gegeven wat Breivik heeft bewogen. En de enige die daar informatie over kan verschaffen is meneer Breivik zelf en niet meneer Wilders. En als Breivik schrijft dat hij geïnspireerd is door Wilders, dan is dat een heel vervelende uh, vaststelling voor meneer Wilders. Ja, maar wat betekent... zou Wilders dan moeten doen? Zich, zich volop in het maatschappelijk debat storten? Nee, wat Wilders moet doen is, hij moet onder ogen zien dat zijn ideeën uh, en gedachten die hij heeft gespuit, worstel hebben geschoten bij... Uh, een meneer in Noorwegen, ik laat me nog niet uit over zijn geestelijke uh, capaciteiten, maar uh, hoe je het ook wendt of keert, de, de gedachten van Wilders, de politieke ideeën van Wilders of hoe je het ook noemen wilt, die uh, hebben deze meneer bogen tot het verrichten van deze afschuwelijke daad. Linksige mensen van PvdA en GroenLinks slaan er een slaatje uit, volgens Wilders. Uh, en Misschien schaart ja, hij u ook is... wel in dat kamp. Heeft hij Goord daar een punt? Idee. Nee, daar heeft hij helemaal geen punt in en het is helemaal niet een slaan uit. Het is een, uh, het uh, onder ogen zien van de feiten. Het is wel leuk om daar uh, te proberen met zo'n zo slogan een draai aan te geven. Maar wij stellen gewoon feiten vast. En die feiten die vastgesteld moeten worden, die zijn zoals ik zo even al zei... ...dat de moordenaar, deze afhaalmoordenaar zelf heeft uh, toegegeven dat hij door Wilders is geïnspireerd. Dat is een hele vervelende uh, waarheid voor meneer Wilders... waar hij de rest van zijn leven mee zal moeten leren leven. Want hoe je het ook bent of keert... een massamoordenaar heeft gezegd dat hij geïnspireerd is door meneer Wilders. Maar wat zou dat nou een goede reactie mij, zijn van meneer Wilders dan, wat u betreft? Nou, Ik ben geen adviseur van meneer Wilders. Dus dat moet. <laughs> nee, maar wat verwacht vragen. u? Ik verwacht niks van meneer Wilders, uh, want voorlopig heb ik gezien dat er van hem weinig te verwachten valt. Dus ik ga me niet uh, uitlaten, ik ga niet speculeren over wat hij wel of niet moet en gaat doen. Ik stel gewoon feiten vast. Ja, en wat moeten we dan met die feiten? Die feiten moeten we onder ogen zien en dan moeten we lering uitproberen te trekken. U zei op 22 juni, direct na de uitspraak van de rechter in dat Wildersproces, dat u overwoog om de vrijspraak uh, aan te gaan vechten bij het Europees Hof. Ja, dat, Hoe staat het uh, daarmee? Uh, daar zijn we mee bezig. Waarschijnlijk gebeurt dat begin volgende week. Maar ik heb in ieder geval al twee weken geleden de procureur-generaal bij de Hoge Raad verzocht om de situatie in het belang der wet in te stellen. Ook dat had ik aangekondigd. Zijn de gebeurtenissen in Noorwegen uh, en wilde reactie daarop een extra stimulans voor u nu? Ik, ik, ik zou niet weten waarom. Ik heb mijn klacht bij de procureur-generaal ingediend voor die gebeurtenissen ja. uh, in Noorwegen. Nou, je zou kunnen zeggen ook, dat u u gelijk uh, bevestigd ook, ziet. Mag ik even uitpraten? Ik heb ook uh, aangekondigd dat ik naar het Europese Hof ga voordat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dus uh, wat dat betreft uh, staan die twee dingen los van elkaar. Ja, en u gaat het Noorse drama daar dan ook niet bij betrekken? Bij die zaak. U gaat het Met Noorse betrekken. drama daar verder ook niet bij betrekken, bij die zaak? Ja, dat zal ik wel. Ik heb de procureur-generaal bij de Hoograad ook gevraagd om uh, dat te doen. En dat zal ik zeker ook doen bij het Europees Hof. Die twee dingen kunnen niet helemaal los van elkaar worden gezien. Nee, u zei net van wel, daarom vraag ik het. Nee, even. ik zei niet van. Ik zei, ik zei dat de standpunten van meneer Wilders. Die, die, die kan je loszien van het drama, in zoverre dat. wat meneer Wilders nu zegt of doet, dat staat los van wat er is gebeurd. Dat bedoel ik ermee te ja. zeggen. Oké, okay, helder. Dank u wel. Advocaat okay, Gerard Spong. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Volgens de familie van Amy Winehouse is de zangeres overleden omdat ze radicaal was gestopt met drinken. Het in één keer stoppen met alcohol zou te veel zijn geweest voor haar tengere lichaam. Kun je als zware drinker overlijden als je in één keer stopt? Nathalie Dekker van het Trimbos Instituut heeft het antwoord. Voor mensen met een alcoholverslaving kan het inderdaad levensgevaarlijk zijn... om van de een op de andere dag helemaal te stoppen. Dus als je een flinke periode dagelijks heel veel drinkt... maak je lichaam gewend aan alcohol en dan... Ja, kun je flinke ontwenningsverschijnselen krijgen als je zomaar stopt. Je kunt een uh, gevaarlijk hoge bloeddruk krijgen, of een epileptische aanval, uh, of een delirium. Dus dat is een heel, uh, een heel pakket aan klachten, uh, waanbeelden, waanideeën. En daar kan ook een verlaagd bewustzijn bij horen. Dat kan dus dodelijk zijn, En uh, zeker onder bepaalde omstandigheden... zoals je slechte lichamelijke conditie hebt. Ja, daarom kunnen mensen die dagelijks veel drinken het beste naar een huisarts gaan. En dan kan die kijken of er afgebouwd moet worden of dat er bijvoorbeeld medicatie nodig is controle is heel belangrijk. Als u een vraag heeft bij het nieuws kunt u ons mailen. Goedemorgen KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Efteling. Want daar is vandaag voor het laatst Martijn Griemius. Er wordt hier druk gewerkt aan een nieuwe attractie. Polles Keuken. Er komt hier onder andere ook een pannenkoekrestaurant. Uh, Vivian Schoots. Vordert een beetje, de bouw. Nou, het gaat perfect. Ja, we zijn heel erg tevreden met de voortgang. Ja, ja. Hoe, hoe lang zijn jullie nou bezig met de ontwikkeling van een attractie... als je kijkt van bouwtekening tot opening? Uh, nou, dat varieert. Dat is afhankelijk van de complexiteit van het project. Maar uh, veelal gaat dat toch wel over meerdere jaren. En dan zie ik aan de buitenkant van de Efteling... Daar zie, er worden vrijze nieuwe gebouwen, maar het lijkt alsof ze er al eeuwen staan. Wat is daar het geheim van? Uh, nou, dat, uh, dat geheim dat geven we natuurlijk niet helemaal prijs. Ja, ik heb wel eens gehoord dat jullie met pakken vla tegen de, tegen de wanden gooien om het oud te laten lijken. Nee, dat is yoghurt. Dat is, om, om, om bepaalde zuren tegen die wanden aan te krijgen? Ja, dat zorgt inderdaad voor een natuurlijke groei op de muren. Dat vinden we heel belangrijk. Kijk eens even verder, wordt hier uh, nog steeds teruggebouwd, getimmerd. Meneer Bart de Boer, directeur van de Efteling, hoe kijkt u naar deze nieuwe attractie? Nou ja, Polles Keuken wordt gewoon weer echt iets heel bijzonder Eftelings. En als je hier nu bent, ze zijn het aan het bouwen. Er ligt daar een grote balk. Nou, wij zien dat het een nieuwe balk is. Maar ze zijn hem zo aan het bewerken dat hij er straks als antiek uitziet. Hè? Nou, dat, daar word ik wel blij van. Ja. Dit is onderdeel van een grote geel. De Hartenhof uh, zou eigenlijk volgend jaar al moeten openen. Is uitgesteld. Vorige week werd bekend dat het pas in 2015 open gaat. Wat denkt u dan als directeur van Balen? Nou nee, het Hartenhof was gepland voor 2012, voor het jubileumjaar. Uh, maar ja, je ziet dat komt midden in het park. We hebben daar hele grote plannen mee. Nou, dat heeft gewoon langer geduurd dan we, dan we van plan waren. Uh, ja, we willen toch iets bijzonders doen voor het jubileumjaar uh, volgend jaar. En dan komen we dus met een hele spectaculaire fonteinshow. Ja, dat is ook weer een hele hoge uitgave. En je moet niet alles tegelijk doen. Dus dat betekent dat Hartenhof uh, wat naar achter geschoven is. Efteling bestaat volgend jaar 60 jaar. Uh, hoe zorgt u er dan voor dat de Efteling de komende 60 jaar... nou ook dat park blijft dat het nu is? Nou ja, kijk, wij, we, we concurreren met allerlei dingen... Uh, wat dan leisure heet. Hè? We concurreren met uitslapen, we concurreren met gamen. We, met uitslapen? We, ja, joh, gewoon alles wat mensen anders in hun vrije tijd kunnen doen. Ja, we proberen gewoon bij de tijd te blijven en het vernieuwend te houden en dat zal ook wel moeten want anders dan ben je straks een prachtig sprookjespark hè, die iedereen drie keer in zijn leven ziet. Nou ja, we willen graag dat iedereen hier minimaal vijf keer in zijn leven naartoe komt. Is dat het doel? Ja, het, het, het, het, het, het doel is inderdaad, we willen bij de top drie van Europa blijven horen en dat, dat doen we om erbij te willen blijven horen, om te kunnen investeren. Ja, dat betekent dat je mensen hier af en toe gewoon naartoe moet lokken... om weer eens een keer een dagje Efteling te doen. Hoe ziet de Efteling in over 60 jaar eigenlijk uit? Nou ja, dan zitten we uh, nog steeds wel hier. Uh, maar dan zitten we hier wel aan, de, aan, aan de, de, de, de, de grenzen van de capaciteit. En dan, ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk op... en zul je om je heen moeten gaan kijken. Hoe dan? Ja, hoe dan? Dat is nu niet relevant. Ik bedoel, we, we richten ons nu gewoon op, uh, op dit stukje uh, uh, kaatsheuvel. En dat optimaliseren we. Is het denkbaar dat op termijn de Efteling een dependance opent ergens anders? Ja hoor, en dat is ook geen geheim. Dat we, daar kijken we natuurlijk wel naar. Maar dat is voor 2020 bepaald niet het geval. En waar zou je dan heen willen? Och, uh, ja, uh, naar een land waar ze ook sprookjes begrijpen. Uh, hè? Dus uh, noem maar wat. Ja. Maar de basis blijft hier. Dus dit is de parel, dit is hè, het sprookjesbos zelfs. Dat is de reden waarom we uh, nou ja, het zo goed doen en uh, uh, nog steeds een voorbeeld zijn voor uh, menig uh, ander leisureactiviteit. activiteit. Liever toch uh, naar de Efteling dan uitslapen? Ja, dat lijkt mij wel ja. ja. Hoewel eens een keer lekker uitslapen. Hoewel als je ouder wordt slaap je steeds minder uit. Dus uh, ik, uh, ik heb dat gehad joh. Yeah. Bart de Boer, de directeur van de Efteling, dank u wel. Tot je liefst. Martijn Gimmiërs, vanaf de Efteling. <tieding> Straks eindelijk de waarheid over de Poolse vliegram bij Smolensk. Maar de Polen zal het worst wezen. <tieding> maar nu eerst, nu 91. De beroepsorganisatie van verplegers en verzorgers... is voor het derde jaar op rij een meldpunt gestart... over de onderbezetting in de zomer. Onbemande afdelingen, ongeschoold personeel... crisistelefoonnummers die niet bereikbaar zijn... Elke zomer opnieuw kant de gezondheidszorg met een tekort aan personeel. Goedemorgen, Monique Kempf, voorzitter van Nu91. Goedemorgen. En het is een drukte? Ja, het is een drukte. Uh, wij hebben vorige week donderdag het meldpunt geopend. En uh, ja, sinds die dag stroomt het vol met allerlei meldingen. En met wat voor verhalen bellen en mailen mensen u? Nou, in tegenstelling tot vorig jaar, waar vooral de ouderenzorg uh, uh, heel veel meldingen deed, is dat nu uh, uit de psychiatrie, de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. De geestelijke gezondheidszorg staat natuurlijk uh, erg onder druk op dit moment. En ik denk dat mensen die daar uh, werken nu echt willen laten zien dat, ze, uh, ja, dat de maat vol is. En dat ze onder grote druk staan en dat dat ten kosten gaat van uh, patiëntenzorg. Ja, maar wat zijn dan de verhalen die u krijgt... uit die geestelijke gezondheidszorg vooral? Nou, afdelingen die onbemand zijn... Uh, werken met uitzendkrachten en stagiaires. Inderdaad ook uh, een 24-uurs-alarmnummer... wat niet bereikbaar is voor patiënten crisisdiensten uh, uh, die niet bezet zijn. En ja, zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Ja, Nou zijn dit geen nieuwe verhalen voor u, want u heeft dit meldpunt nu al drie jaar. Uh, u was, had ik begrepen, ook helemaal niet van plan om dit jaar dat meldpunt weer in te stellen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wij dachten dat wij na twee jaar en na uh, het uh, melden van dit signaal aan de politiek, aan instellingen, aan individuele uh, directies... Uh, zoveel uh, goodwill hadden dat dit meldpunt niet meer nodig zou zijn. Ja. Iedereen heeft ook het probleem erkend. De afgelopen jaren hebben ook directies gezegd... ja, dit kan eigenlijk zo niet, daar nee. moeten we wat aan doen. Nee. Er is een hoop begrip en goodwill, maar men doet er eigenlijk niets mee. Nee. nee, wij kregen uh, overal herkenning, maar men doet er niets aan... of men zegt dat er niets aan uh, gedaan kan worden. Nee. Maar wat gaat u nu doen met die meldingen van dit jaar dan? Nou, nu 91 heeft een lange adem. Wij inventariseren nog tot na de zomer. En dan gaan we opnieuw het rondje langs ministeries, de minister, Tweede Kamerleden, instellingen en individuele directieleden maken. Ja, maar in het verleden behaalde uh, resultaten uh, wijzen nou niet, net niet echt op een uh, succesvol vervolg dan? Nou, er zijn uh, op sommige plaatsen wel hele kleine uh, verbeteringen te zien. Het is ook niet zo ingewikkeld om uh, oplossingen te uh, bedenken. Dat nee, doen noemt u ook... er eens een. Nou, mensen melden zelf van... goh, als wij nou eens eerder beginnen met het maken van die dienstroosters... als wij nou eens eerder beginnen met het... Uh, uh, uh, zoeken van uitzendkrachten. Ja. Maar bijvoorbeeld ook kinderopvang op locatie regelen. Er zijn heel veel mensen die willen wel werken... maar die worden een avond voor hun dienst gebeld. En aangezien de zorg toch nog een vak is wat door vrouwen gedaan wordt... Ja. zeggen zij, nou, help mij dan bij uh, die kinderopvang... en dan kom ik gewoon werken. Nou, voor deze oplossing hoeft u dus niet bij de minister te zijn... of bij uh, politieke partijen. Dit is iets wat nee, jullie precies. zelf kunnen regelen. Ja. Dat kunnen instellingen zelf. Waarom doen ze dat dan niet? Nou, ik denk, ik zou bijna uh, zeggen dat de zomerperiode voor een heleboel instellingen toch weer onverwacht komt. Elk jaar weer. Dus zij zijn veel te laat met het uh, uh, zoeken van oplossingen. Ja, een pittig gesprek. Dat moet eigenlijk volgen dan. Ja, precies. Hartelijk dank, Monique Kemp, voorzitter van nu 91. Graag gedaan. I'm so Het, demise. het is acht minuten voor tien. Zometeen, om tien uur, wordt in Polen een rapport gepubliceerd... over de vliegtuigcrash bij Smolensk. Bij dat ongeluk, u weet het misschien al wel, kwamen 96 Polen om het leven... onder wie toenmalig president Kaczynski. Goedemorgen, Elro van den Burg in Warschau. Goedemorgen. Ja, de officiële presentatie begint zometeen. Uh, maar jij weet al een beetje wat erin staat. Nou, er zijn wat dingen uitgelekt. Het is nog niet helemaal precies duidelijk wat er uit, uh, wat er, uh, wat er uit het rapport naar voren zal komen. Uh, maar de grote lijn is eigenlijk dat uh, er wordt verwacht dat Polen de, toch een deel van die schuld uh, van dat vliegtuigongeluk op, uh, zal, op zich zal nemen. Ja. Um, je moet weten, er zijn, het is het tweede rapport wat wordt uitgebracht. Er is een eerste rapport gemaakt door, door Rusland, door een internationale commissie waar ook Polen zittingen in had. Maar voornamelijk door Russische onderzoekers opgesteld. Dat is gepresenteerd in oktober vorig jaar. Daar was veel kritiek op uit de Poolse kant. En er zijn een aantal vragen van Polen geweest over een aantal onderwerpen, die werden soms niet beantwoord. En eh, nu komt hier een, een eigen Poolse rapport overheen, waarvoor, ja, wat ook veel autoriteit... Dit, dit antwoord is echt belangrijk voor de Polen, hè, wat hierin staat. Het is wel uh, opvallend ook, want eerder legde de Polen eigenlijk de bal bij de Russen. Oud-premier en tweelingbroer uh, Kaczynski van Kaczynski zei letterlijk... Moskou heeft mijn broer vermoord. Ja. Waar komt die draai vandaan? Nou, uh, de, uh, dat, dat moet je voornamelijk zien als een, als een mening van, uh, van de pis stroming in, uh, in Polen. Dat is, uh, zij kijken daar zo tegenaan en zij zullen daar op die manier ook tegenaan blijven kijken. Daar verandert dit, dit rapport verder niets aan. Uh, ik verwacht dus ook dat het veel stof in Polen zelf zal doen opwaaien. Uh, mensen zullen het, uh, dit ook weer gaan bekritiseren en discussiëren. Uh, dus die, die, die stroming, die partij van, van die broer, van Jaroslav Kaczynski, die zal ook uh, ja, de, de resultaten blijven ontkennen, verwacht ik. Aha, want er zijn wel andere aanwijzingen of nieuwe aanwijzingen... waardoor de Polen nu zelf verantwoordelijkheid nemen. Nou, zij, zij, kijken, daar, zij kijken daar toch zelf uh, uh, op een brede manier tegenaan. Uh, als je kijkt naar wat er, wat er precies gebeurd is... Uh, de, de, de, de, er is feitelijk ook uh, door, door Polen is het uh, allemaal niets... Uh, ja, on, uh, een, een aantal dingen zijn veronachtzaamd. Uh, on, onder meer de, de, de weersituatie, uh, op het, de lokale weersituatie is niet goed bekeken... Ja. Men was onbekend met de, met de luchthaven op dat moment. Er is, uh, dat kennen we allemaal misschien nog wel, het verhaal... de druk uit, uh, uit het vliegtuig zelf uh, aan de piloot om te landen. Nou, op een van de uh, voice recorders stond een stem van iemand die in de cockpit aanwezig was. Ja, misschien wel van Kaczynski zijn... zelf. Hè? Die... Nou, die, die, die is het zeker niet geweest. Okay. Maar uh, waarschijnlijk iemand van zijn staf die uh, druk heeft uh, gezet. Nou, we weten natuurlijk allemaal in 2008 uh, wilde Kaczynski ook landen in uh, Tbilisi in uh, Georgië. En uh, de piloot wilde terugkeren. En uh, Kaczynski heeft toen enorme druk uitgeoefend en later ook die piloot ontslagen. Dus die piloten in dat vliegtuig die hebben met enorme druk daar, uh, daar uh, in die cockpit gezeten. En dat is mede een oorzaak uh, geweest destijds. Ja, dat de Polen nu zelf ook verantwoordelijkheid nemen is misschien in ieder geval goed nieuws voor de relatie met buurland Rusland die door deze crash behoorlijk onder druk stond. Uh, die, die stond onder druk. Er is natuurlijk uh, in de aanloop naar dat Russische uh, uh, onderzoeksrapport... Uh, is der, zijn er veel uh, uh, ja, opmerkingen over en weer geweest. Veel met modder gegooid. Ja. Uh, nu Polen zelf ook uh, in dit rapport een uh, verantwoordelijkheid neemt... zal die relatie absoluut verbeteren. Uh, zat heel Polen nu... zitten ze nu vol spanning te wachten op dit rapport? Nou, uh, de uh, crash is geweest uh, april, 10 april 2010. Uh, om kwart voor negen in de morgen. Vanaf dat moment is er bijna geen dag voorbij gegaan in Polen dat dit onderwerp niet uh, in het nieuws kwam. Onder andere ook opge uh, aangewakkerd door uh, Jaroslav Kaczynski... Ja. ook uh, voor zijn eigen promotie. De Polen hebben er nu zoveel over gehoord. Die zijn eigenlijk gewoon, uh, gewoon helemaal moe van dit onderwerp. Dus wat er nu ook over gezegd wordt, welke kant het opwaait, het maakt de meeste Polen op dit moment eigenlijk niet zoveel meer uit. Uh, Oké, okay, goed. In ieder geval wordt het om tien uh, uur... dus uh, eigenlijk over drieënhalve uh, minuut gepresenteerd. Dankjewel, Elro van den Burg vanuit Polen. Wij gaan dus naar het nieuws van tien uur. en Daarna zijn we bij u terug met de Algemene Inlichting... ...inlichting- en veiligheidsdienst, de AIVD... ...zou niet langer mogen ronselen onder journalisten, politici en ontwikkelingswerkers. Dat wil de SP. En die willen dat minister Donner de inlichtingendienst verbiedt... ...om te werven onder deze beroepsgroepen. Spreken we zo over met AIVD-deskundige Roger Vleugels... ...en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En het kerstverse CDA-Kamerlid Michiel Hothakkers ...gaat wat doen aan het slechte weer. Althans, aan de berichtgeving daarover. Tot zo. Dan kom je tot. Twee dingen. Toe, Plank. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Presenteert...